Raymond Seree met het NOS Journaal. De opzicht met Assad breidt zich uit. In Homs, de derde stad van het land, hebben vele duizenden betogers... het belangrijkste plein in het centrum bezet. Ze zeggen dat ze pas weggaan als Assad is afgetreden. Afgelopen zondag traden Syrische troepen keihard op tegen betogers in Homs. Zeker acht demonstranten werden gedood, tientallen raakten gewond. Inmiddels heeft de Syrische regering laten weten... dat alle vormen van verzet tegen Assad keihard zullen worden aangepakt. De weggestuurde Amerikaanse bevelhebber in Afghanistan, generaal McChrystal, is vrij gepleit van het overtreden van de regels. Volgens het Pentagon is het niet bewezen dat hij denigrerende uitspraken over de regering heeft gedaan. De opmerkingen, die het blad Rolling Stone vorig jaar publiceerde, waren voor president Obama een reden om McChrystal te ontslaan. In het artikel stonden weinig flatteuze opmerkingen over onder andere vicepresident Biden. De gepensioneerde generaal is inmiddels weer aan de slag gegaan. McChrystal wordt voorzitter van een commissie die militaire gezinnen ondersteunt. De twee andere commissieleden zijn Michelle Obama en de vrouw van vicepresident Biden. Het Deense restaurant NOMA in Kopenhagen is net als vorig jaar uitgeroepen tot beste ter wereld. Het Britse restaurant Magazine laat weten dat ieder jaar 800 gerenommeerde culinaire deskundigen een lijst opstellen van de beste restaurants in de wereld.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 Door overbevissing krijgen ook de blauwvistonijn, de zeebaars en de heek te verdwijnen. En dan het weer. Het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt tot een graad of zeven. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig, Maar in het westen ook een paar wolkenvelden. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. You know that you're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 for try. het NOS nieuws van 3 uur.